9 uur, Maud Schreurs, met het NWIJ journaal. De politie heeft op een industrieterrein in Geleen... een grote hoeveelheid drugs ontdekt. Het gaat om een partij-hash van 3000 kilo. De drugs lagen opgeslagen op pellets in een loods. Agenten ontdekten ook 2500 kilo aan grondstoffen voor synthetische drugs. Van wie de drugs waren, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden. Bij een ongeluk op de A15 is een dode gevallen. Ook is er een zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde te hoogte van Echtelt in Gelderland. De slachtoffers zaten in een auto die tegen de vangrail aanreed. Eerst werd gemeld dat bij het ongeluk een vrachtwagen was betrokken. Later bleek dat een vrachtwagenchauffeur die achter de auto reed... zijn truck dwars over de weg zette, zodat de hulpdiensten erbij konden komen. Door het ongeluk was de A15 tussen Til en Echtelt urenlang afgesloten.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 De VN-ambassadeur van Amerika zei daarna dat Rusland herhaaldelijk resoluties heeft geblokkeerd over de chemische wapens van Syrië. In de Eredivisie is Twente er niet in geslaagd het gat met Sparta en Rode JC te verkleinen. De nummer verloor met 2-1 bij Den Haag. Met nog drie wedstrijden te gaan is het gat met Sparta vier punten. De Rotterdammers spelen op dit moment uit bij Vitesse. Rode JC komt morgen in actie. Het weer vanuit het zuiden enkele buien bij minima van een graad of 8. Morgenochtend vooral in het noorden wat regen. In de rest van het land een mix van wolken en zon bij zo'n 17 graden. Later op de dag in het hele land kans op een bui. En tot zover het nlw Dan nog de ANWB-verkeersinformatie met één file. Die staat op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Geldrop en Afrit-Zomeren. Vijf kilometer, er staat daar een auto in brand. En de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 Tijdelijk 1,99% rente op een financiering en een automaat voor maar 395 euro extra. Ga voor oplopend voordeel tot wel 5000 euro snel naar uw Mercedes-Benz Fan Pro Center. Heerlijke reizen down under. Travelessons.nl Volgens schrijver en activist George Mondio: zijn we alles van waarde kwijtgeraakt aan onbelemmerd marktdenken. Hij vindt dat we totaal anders moeten omgaan met bezit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 Minuut over negen, derde uur langs de lijn op deze zaterdag beginnen we in zwolle. Pexwolle, Excelsior, Richard van der Made. Het is 1-0 geworden voor de thuisploeg. Fabelachtig mooi doelpunt van Younes Mokhtar. Ongeveer vanaf 18 meter krult die bal met heel veel gevoel in de verre hoek. Buiten bereik van Ukmoendoeren, Christensen. Het is 1-0 voor Pekswolle. Vitesse, Sparta, Achlanie Meijer. Ja, het was al even geleden dat hij een goal maakte. Brian Linsen. maar zijn twaalfde ligt erin voor de vierde van vanavond voor Vitesse. 4-0 staat het bij Vitesse tegen Sparta. Ieder schot dat Vitesse lost gaat in het doel van de Rotterdammers. VVV tegen Heerenveen, Jan Vincent van Zuiden. Uur gespeeld staat nog 0-0. Rutte was er namens VVV dichtbij met de schot. Wat de lat schamte, maar doelpunt ontbreken nog in Venlo. 0-0 bij VVV Heerenveen. Gaan we naar Tottenham Hotspur tegen Manchester City op Wembley en die houtkamp. 0-0. Tottenham komt ietsje onder de druk vandaan. Maar zojuist weer een grote kans voor City via Gundogan. Zijn bal ging via Davidson Sanchez. Sanchez, kennen we hem nog, ging over het doel. Het is eh, nog altijd 0-0. Nee, we buurt in Arnhem. Vitesse, Sparta, ja, al lang beslist natuurlijk. En 4-0 inmiddels. Het is uh, geen wedstrijd, het is nooit een wedstrijd geweest. 4-0 na 64 minuten. Ja, hij lag er dus al na een dikke minuut spelen in via Serrero. De man die nu ook de bal heeft op het middenveld. Ja, het, is, uh, nog even de vraag, of het was de vraag bij dat doelpunt van Lintzen... of hij de bal nog voor de achterlijn binnenhield aan de linkerkant. Daar kun je over discussiëren. Maar uh, scheidsrechter Blom besloot niet te fluiten. Toen uh, was er een uh, combinatie op die linkerkant. Kon hij uh, het strafschopgebied ingaan en met de rechter in de verre hoek... Voorbij doelman Jannik Hoed van Sparta. En dat Sparta staat opnieuw onder druk. Hij heeft één keer gekeken naar Blom. Mogen we een penalty? Dat is een minuutje of vier geleden gebeurd toen Friday Karavajev tegenkwam. Er zat een voetje bij van die Russische verdediger van Vitesse. Maar het was niet zwaar genoeg blijkbaar. En ik kan Blom daar goed deels wel volgen. Aandacht aan de linkerkant richting, middenlijn. Ja, daar houdt het onmiddellijk op ook voor Sparta... dat hier ongelooflijk weinig de bal heeft gehad. En ongelooflijk weinig heeft laten zien. Je kunt je nog afvragen of advocaat daar de hand in heeft gehad. Want hij moest wisselen, omdat er een blessure was bij Nelon. Maar hij besloot toch ook zelf om Van Morsel en Verhaar... die pas donderdag weer terug was... ...op de training om die eruit te halen. Terwijl zijn elftal vorige week fighting spirit liet zien. Ik gebruikte dat woord uh, al eerder vanavond. En met 3-2 won toen van VVV. Never change your winning team. Daar deed hij dus uh, vandaag niet aan. Hoewel hij dus aan de blessure van Nederland weinig kon doen. Nou, Vitesse heeft uh, permanente bal gehad in deze bijdrage. Matafs gaat schieten. Matafs schiet, maar doet dat aan tegen vriend. Zo blijft het uh, 4-0 voor Vitesse na 65 minuten. Lekker voetbal bij Tottenham en Manchester City. Nu ook een goal, Andy. Jazeker, en de goal is uh, en verdiend voor Manchester City. Geweldige bal van achteruit en uh, die wordt ook uh, aardig afgemaakt. Hoor. Het is uh, 1-0. De doelpuntenmaker is Gabriel Jesus, de Braziliaan. Hij scoort 1-0 voor Manchester City tegen Tottenham in Londen. En dus uh, gaat het goed voor de mannen uit Manchester. En de enige die maar zit te wachten op een doelpunt vanavond... ...Jan Vincent van Zuiden, wil me niet vallen. Nee, en de kansen ontbreken ook bij VVV, Heerenveen. Ja, het is gewoon niet een hele aantrekkelijke wedstrijd. Ja, dat had natuurlijk een doelpunt moeten vallen in de eerste helft via Leemans. Maar die mist een strafschop. Dat zijn dan de kansen. En uh, nu kan het trouwens ook voor VVV als Danny Post de bal oppikt. En dan onderuit wordt gehaald. En dan krijgt VVV een, een uh, vrije trap. Een meter of uh, vijf buiten het strafschopgebied. Nou, dan is dit de kans voor Clint Leemans om die fout van de eerste helft goed te gaan maken. Hij heeft een hele goede trap in de linker, Clint Leemans. Hij uh, mag nu zo dadelijk aan gaan leggen maakte er al tien dit seizoen voor VVV. En dit is echt een ja, buitenkansje voor hem. Hij scoorde al zes keer met een schot van buiten het strafschopgebied dit seizoen. En dit, deze ligt er dus ook weer buiten. Het publiek in Venlo gelooft er ook in. Weet dat het een specialist is, Clint Leemans. En uh, ja, ze zijn dus vol verwachting. Gaan ze kijken hoe die Clint Leemans er dadelijk gaat schieten. Een blessurebehandeling nu trouwens bij uh, Lennartie. Die is aan zijn voet geraakt. De spits van VVV wordt even behandeld aan de zijlijn. Maar mag er dan zo dadelijk ook weer inkomen? VVV wacht gewoon met het nemen van die, van die vrije trap. Totdat Tide weer in staat. Nou, dat is inmiddels het geval. Ook Vito van Krooi. Ook een hele goede trap, scoorde al eerder ook uit de vrije trap dit seizoen, die kan het ook. Maar ik denk dat toch Leemans zegt van nou, die penalty gemist, ik wil deze bal toch echt wel nemen. De muur staat op afstand, Higler heeft geploten, de aanloop komt van Leemans naar die bal. Oh, die gaat maar net over de goal van Hansen. Nou, dat was een kans, hij baalt ervan, Clint Leemans, maar hij schiet hem net over. En dan blijft het ook na 20 minuten in de tweede helft 0-0 bij VVV Heerenveen. Nowhere to run. Maar we gaan wel even naar in die houtkam: Tottenham, Manchester. Ja, na 23 minuten 0-2. Doelpunt van Gundogan. Hij scoort uit de penalty. Naar dat uh, Joris, de keeper van Tottenham. Uh, wie haalde die onderuit? Dat was Raheem Sterling. En kreeg dus een penalty tegen. Perfect benut overigens, hoor, Gundogan. 0-2 bij Tottenham tegen Manchester City. Into my heart you Lekker klassiek plaatje. Martin Reeves en de Vandellas natuurlijk. Nowhere to run. We gaan naar Richard van der Maaden. Die in ieder geval een heerlijke goal gezien heeft Richard. Ja, daarvoor uh, ga je naar het stadion, Tom. Hè? Dit soort uh, mooie acties van Jonas uh, Mokta. Die liet dat natuurlijk al wel vaker zien dit seizoen. Hij is nu ook weer aan de bal aan de linkerkant van het veld, 27 minuten. Daar is uh, Sai Mak, die ook al een aardige kans kreeg. Oeh, weer zo'n lekker schot van een meter of 20. De bal gaat maar net uh, naast de paal bij uh, Christensen, die het uh, druk heeft. Zo in het uh, eerste half uurtje in uh, Zwolle. Kans voor. Uh, uh, Saimak gezien in uh, het eerste kwartier. Het was uh, maar. We gaan even naar Jan Vincent. Wat gebeurt er bij jou Jan Vincent? Heerenveen komt op een 1-0 voorsprong bij VVV. Het zat er een beetje aan te komen. Want de laatste minuten drong Heerenveen aan. Maar uiteindelijk valt het doelpunt ook. Het is een voorzet van uh, Bruin. Die wordt dan een beetje half verwerkt. Uh, door uh, volgens mij is dat uh, Bulthuis die daar staat. Nee het is Heu. En dan kopt van dichtbij Reza Gouzianejad Raak. En zo komt Heerenveen op een 1-0 voorsprong. Het is het Doelpunt voor Reza Goezanajat dit seizoen. En hij zet de Vries op voorsprong. 1-0 voor Heerenveen. Terug naar jou, Richard. 28 minuten. Het is 1-0 voor de thuisploeg. Peck kan een succesje natuurlijk wel gebruiken. Won slechts één keer in de laatste acht wedstrijden. Sendler doet dat goed. Speelt de bal terug naar Boer. Voordat Elbers er vandoor kon gaan. En nu is het in de as van het veld. Een van de beste spelers misschien wel. Bij Pec Swolle dit seizoen. Ryan Thomas wordt gelinkt aan Ajax. Misschien wel volgend seizoen. Maar Ragnar in de Gelderdome. Ja, de teller kikt vrolijk door. Natuurlijk is hij weer voor Vitesse. Tim Matas. Hij uh, maakt uh, de 5-0, doet dat uh, ja, vanaf, uh, een, uh, uit een voorzet, die komt vanaf de linkerkant. Het is uh, belangrijk voor Matas dat hij scoort in de 71 e minuut. Want zijn eerste treffer was hem afgepakt. Het is uh, Mount die de bal voorbrengt en dan uh, met een uh, wipje tikt hij hem van heel dichtbij uh, handig. Verlengt hem eigenlijk handig achter doelman Hoed. Ik zei al bij dat uh, eerste doelpunt dat hij uh, gemaakt had of niet gemaakt had. Uh, veel gerommel. Er werd een eigen goal voor Fischer. Maar dit is zijn eerste na de winterstop. 5-0. We gaan het uh, voor de derde keer proberen bij Pek Zwolle Excelsior. Richard, nu gewoon uitpraten. Ja, ik ga gewoon door. Ik kan me niks meer schelen, Tom. En uh, het zal vast lukken om nu zijn uh, punt te zetten. Bijna een half uur inmiddels op de klok in Zwolle. Pek is beter. Excelsior houdt uh, de rijen gesloten. Zoals dat dan zo mooi heet. Uh, compact bij balverlies. Maar het is op een kans na van Messa Oud eigenlijk nog niet gevaarlijk geweest. Dat was overigens wel een prachtige paas van Kolwijk. door de as van het veld. Mooie steekbal zoals de middenvelden van Excelsior Kolwijk dus dat zo goed kan. En Messa Oud, oog in oog met boeren faalde daar eigenlijk. Het is Peck dat ook nu weer de bal heeft met Sendler. Met een bal nu naar de linkerkant. Daar is Mokta maar er dus zit niet zo gek veel tempo. De laatste vijf minuten in de aanvallen van Peck. Dat was een minuut of tien geleden wel beter. Ryan Thomas nu de voorzet van Bram van Polen. Bal wordt weggekopt door Karami in het hart van de verdediging. En dan kan Excelsior er misschien nu uitkomen aan de linkerkant. Met Milan Massop, de linkervleugelverdediger. Diepe bal richting Van Duinen, maar niet op maat. En dan de 16-jarige Seb van den Berg kan daar verdedigen. Oogt zeer zeker in dat eerste half uur daar samen met Sentler in de verdediging bij Peck Zwolle. Nu komt er een ingooi aan de linkerkant van het veld. Excelsior dus voor al in uitwedstrijden. Zeer slagvaardig. Won al acht keer, maar staat nu na een half uurtje dus achter in deze toch wel belangrijke wedstrijd. Zeker voor Pek Zwolle. Excelsior heeft nog een kleine kans om de playoffs te halen. Maar als Vitesse, want dat gaat natuurlijk vanavond gebeuren, wint en ook ADO heeft al gewonnen van Twente, dan moet Pek Zwolle eigenlijk ook wel. Het staat op dit moment zesde. Het staat er ook beter voor dan Vitesse in ADO. Het begin is er in elk geval. Het staat terecht voor na een half uur met 1-0. Ereveen staat ook voor in Venlo, Jan Vincent van Zuiden, Is dat is ook terecht. Ja, ja weet, ik niet, weet ik niet. Ik denk dat de beide ploegen echt wel aan elkaar gewaagd zijn vanavond. Maar ja, Heerenveen dus toch op 1-0 via Reza Gouzanezat. Dubbele wissel gezien bij Heerenveen. Mihailovic in de ploeg gekomen nu aan de bal ook. Komt met een voorzet. Maar die bal gaat ver voorbij aan de tweede paal. Dumfries staat daar nog wel voor Heerenveen. Vangt die bal op. Geeft hem dan terug aan Kobayashi. Die kijkt om zich heen. Waar kan ik die bal kwijt? Nou maar weer terug naar Dumfries. Dumfries dan zoekt de combinatie. Maar het gaat mis. Rojas verspeelt de bal en kan VVV komen... Met uh, Seuntjes naar de rechterkant. Daar staat uh, Kastelen. Maar die wordt van de wal gelopen door Piri. Dus is Heerenveen weer uh, met uh, Mihailovic. De nieuwe man. Ook Flap is in de ploeg gekomen. Dus, uh, uh, Zeneli en Bruin die zijn uh, gewisseld uh, voor Heerenveen. Flap en Mihailovic zijn dus ingekomen. Dubbele wissel. Lena Tee, even geblesseerd geweest. De spits van VVV. Maar hij kon wel door. Hij staat er nog altijd in. En ziet nu hoe uh, Heerenveen opbouwt. Via Van Amersfoort. Gaat het uh, naar uh, uh, Mihailovic. Mihailovic naar Kobayashi. Echt in de as van het veld speelt hij de bal verder naar Dumfries. Ja, Heerenveen kan het nu natuurlijk een beetje achterover laten leunen. VVV een beetje laten komen. Want ja, die zullen toch voor eigen publiek. Ook al uh, spelen ze niet echt ergens meer voor. Niet zomaar met 1-0 naar huis gestuurd willen worden. Dus uh, is het uh, VVV wat moet komen. Heerenveen moet profiteren van de ruimte die er dan achter die verdediging komt. Mihailovic speelt de bal naar Van Amersfoort. Legt Van Amersfoort hem terug naar Mihailovic. Halverwege de helft van VVV. Langdurig balbezit nu voor uh, Heerenveen met uh, flap flap aan de linkerkant nu. Geeft hem terug aan Mihailovic. Moet met die voorzet komen. Die komt ook. Daar staat Reza. oh die kan niet nog een keer koppen. Want uh, Rojas was het trouwens. Want uh, Labiel die verlengt die bal net voordat Rogas wil koppen. Wel een hoekschop voor Herenveen. Dat wel sterker is uh, geworden in deze fase. Met name Zeneli was een paar keer gevaarlijk. Vanaf die linkerkant naar binnen trekkend. Uh, ja, en een paar keer geschoten. Met Onderstal als uh, reddingbrengende keeper. Maar uh, uiteindelijk was het Reza dus die de bal brak in deze wedstrijd. Nog een uh, 20 20 minuten te gaan bij VVV Heerenveen. 0-1 is de tussenstand. Vitesse, Sparta en Nou Zit die sturing eigenlijk de hele avond rustig op zijn stoeltje? Nee, die staat met de handen in zijn zakken. Wat, wat zou jij doen met een ja. 5-0 op het, op het bord? Ja, die rust volgend jaar. Die stoelski hoeft helemaal niet te komen. Nog een kwartiertje. En uh, weet je wat jij vroeger altijd zei, bij zo'n stand als deze, Tom... voordat je even de weg kwijt was? <laughs> dan zei je altijd, uh, we gaan richting het einde van de eerste set. Dat vond ik altijd zo ja, mooi. nou wie ja, weet. Ja, wie zullen we nog even doen anders? Ja, nou wie uh, weet. weet. We moeten er nog ja. eentje bij dan, hè? Ja, zitten we daar. Ja, want die nul, we wel. Ja, nee, daarom. Het is uh, 5-0. Het is nooit een wedstrijd geweest. We zien wat uh, wissels. We zien uh, Bruns bijvoorbeeld uh, in de ploeg. We zien uh, ook uh, Duarte, die is gekomen bij, uh, bij Sparta... Maar wat een curieus duel is dit. Ja, mede dus door die kaart van Michiel Kramer. Butter heeft de bal. 5 meter over de middenlijn. Linkerkant van het veld. Het is overigens dezelfde stand als een jaar geleden. Toen werd het hier in het voorjaar ook. 5 tegen nul. Nu is er een treffer. En ik hoor een fluitje. Maar hij telt voor Bruns. Die uh, vanaf de linkerkant in het strafschopgebied de eerste bal set, onder de keeper doorkrijgt. Ja, Einde van uh, de eerste yes. set. Ja. Het is nog niet voorbij. Ja, je speelt tegen 10 man. Vorig jaar was het tegen 11. Nu stond het uh, 5-0. Nu is het 6-0. Het zijn allemaal best wel goede doelpunten, hoor. Maar ja, Sparta doet ook al uh, een tijd lang niets meer. Begint op die uh, linkerkant. Dan wordt de bal doorgestoken door de lopende bruns. Dat is een goede opening. Ineens verlengd. Voorbij de keeper in de lange hoek. ja Gewoon een goede goal. Linz is uh, de aangever. En uh, ja, ik heb het gevoel dat er nog meer gaat komen. Maar voorlopig is, uh, ja, ik ben de tel bijna kwijt, het 6 tegen 0. Ja. En we zien de high five van Sturing om die vraag uh, nog even te beantwoorden. Wat doet hij? Je mag opnieuw beginnen met dat tellen, dus dat scheelt. Want we gaan de tweede <laughs> set beginnen. We gaan ook naar ADO Twente. 0-1 Jensen. Leek het de ruststand te worden. Fout ineens Saidi. Johnson strafte af 1-1 en Johnson werd ook de matchwinnaar 2-1. Twente verliest dus nadat ze op voorsprong komen. Kan zich niet meer rechtstreeks handhaven. Maar ook de weg naar de nacompetitie wordt kleiner en kleiner. We horen de coach van FC Twente, Puzic. Nou ja, rechtstreeks, het wisten we wel lang. Uh, maar wellicht kunnen we nog uh, van de laatste plek afkomen. Alleen, uh, ja, de wisselgeld uh, blijft steeds uh, kleiner, zeg maar. Dus het wordt uh, steeds moeilijker, uiteraard. Uh, vanavond was er wel een kans om uh, in ieder geval resultaat te halen. Ook uh, met één punt. Als je hem niet kan winnen, dan moet je wel in ieder geval punt halen. Uh, dat is ook resultaat voor ons in deze fase. En uh, dan sta je nog op drie punten en dan kun je nog wel wat... Uh, ja, sta je op betere doelsaldo dan, dan is nog alles mogelijk. Zeg maar. Alleen nu uh, wordt het steeds lastiger, natuurlijk. Uh, en zo realistisch moet je zijn op een gegeven moment. Ik snap, ik snap wat je zegt, hè? En zeker als je net verloren hebt, dan denk je, oh, hadden we dat punt maar. Maar je ging in de eerste al voor drie punten. En jullie begonnen overtuigend. En je komt met één naar voor, je bent de betere ploeg. Ja. Nou ja, zo zie je wel. Het, uh, ik moet jongens compliment geven. Uh, Eigenlijk hetgeen wat we gepland hebben, wat we getraind hebben... en hoe we het bedacht hebben, uh, hebben ze echt uh, ja, tot en met zeg maar 45 minuten uitsteken uitgevoerd. Uh, goed gespeeld. Uh, ja, eigenlijk wel best gecontroleerd en gedomineerd. Uh. Ja, zo is het. En krijg je dan die, de klap in je nek in die laatste minuut vlak voor de rust? Ja, uh, dat, dat, die klap in de nek krijgt iedere team. hoor. Als jij uh, de zo'n goal weggeeft, één uh, uh, minuut voor rust... Uh, dat is een enorme, enorme dreun. Uh, zeker voor een team die in, uh, in de nood zit. Dat is gewoon een enorme dreun. Nou ja, goed, dan moet je het dan weer oprichten in de tweede helft. Uh, dan zien we dat we heel moeizaam beginnen. Hè, dat het nog, nog, nog, nog steeds uh, doorwerkt, uh, bij wijze van spreken. Uh, kwamen we een bepaalde fases nog goed weg uh, in twee, drie momenten. Uh, in de, of in ieder geval houden we prima stand. Uh, en juist in een fase dat we dan wel weer iets meer controle krijgen in de wedstrijd. Weer in de wedstrijd terugkomen. Uh, krijg je zo'n goal? Ook weer een individuele fout. Ja, dan, dan valt vallen niet echt de voetballen natuurlijk. Oh, dus de teleurgestelde Twente-coach Poesic. We gaan naar Tottenham Hotspur tegen Manchester City. En die houdt Kamp al heel snel 0-1-0-2. Ja. Ik, ik zeg het niet gauw hoor, bij 2-0 uh, voorsprong voor Manchester City. Maar het lijkt erop dat die Westen het wel gespeeld is. Uh, City is zoveel sterker. Nou, misschien nu dan met de Spurs in de aanval. Via de linkerkant met Daly Alley. Ze hebben natuurlijk geweldige voetballers. Bal in het strafschopgebied. En kan Erik uh, Lamela nog iets doen? Nee, bal gaat over de achterlijn. Via volgens mij Vincent, Vincent Compagny, die goed speelt. Nee, het is uh, toch uh, Lamela. Jan-Vincent, wat heb jij voor leuks te melden? Heerenveen komt op 0-2. Het is invaller Mihailovic die er aan de linkerkant vandoor gaat. En dan met een hard schot in de korte hoek. Onderstal verrast. Hij schiet Heerenveen op 0-2. Hij wordt weggestuurd door Pelle van Amersfoort. Mihailovic die, uh, loopt het strafschopgebied binnen. Haalt uit met links. En in de korte hoek is het Onderstal die uh, kansloos is. Mihailovic, hij scoort. En uh, ja, hij krijgt er nog wel een handje tegen aan Onderstal trouwens. Een uh, schouder is het meer. Maar uh, hij kan die bal absoluut niet tegenhouden. Mihailovic zet Heerenveen op 0-2 bij VVV. Ragnar. Legendarische avond. Dat was het al vanwege dat rood van Kramer. Maar 7-0. Brian Linse, grote smile. Ja, alles wat ze afvuren op die goal van Jannie Goed. Dat vliegt erin. Nu is het ook weer van afstand. Vanaf de linkerkant richting de hoge verre hoek. 7-0. Het werd ooit in 97, 98, 1-7 bij Fortuna. Sittard tegen Vitesse. En uh, nu is het 7-0. En Sparta verdient deze ongelofelijke draai om de oren. Omdat het er helemaal niet van heeft gebakken. En natuurlijk bij 2 of 3-0. En zelfs na 1-0, na een minuut, knakt er wat vast wel. Maar je moet wel iets laten zien. En dat heeft niemand gedaan. 7-0. Zo. Ja, we in de Premier League. Je bent een hoop in Nederland en niet vanavond. Tot ja. in de Manchester City. Ja, ja. ja maar het voetbal in Nederland is ook gewoon een stukje beter ja. Ja. dan in Engeland. Manchester City staat 2-0 voor. Het enige wat uh, Tottenham nog kan doen is uh, forse overtredingen maken. Uh, nu uh, weer een uh, overtreding van Ben Davies. Die heeft al een gele kaart. Die moet eens uitkijken. 2-0 Manchester City. Ja, het mag duidelijk zijn. Er is maar één ploeg vooralsnog. Die voetbalt, we hopen een beetje... Dat uh, bijvoorbeeld Christian Eriksen nog iets leuks kan doen voor de Spurs. Maar volgens nog na 39 minuten spelen, is het eenrichtingsverkeer. Met heel af en toe een uh, spookrijder in de vorm van een speler van uh, uh, Tottenham Hotspur, Maar Manchester City domineert. 39 minuten gespeeld, tot een nul. Manchester City 2. Pek Zwolle excelsior, Richard van der Maan. Pek Zwolle domineert? Ja, Zwolle... Controleert en domineert. Het is bij tijd en wijle ook gewoon interessant en leuk om te zien dat dat oude pek zwolle vanavond weer een beetje terugkeert met veel diepgang vanaf het middenveld opkomende backs. Het ziet er allemaal heel aardig uit. Een uitstekende Saimak die bij veel aanvallen betrokken is. Zojuist een vrije trap op de vuisten van Christenzon. En het spel speelt zich eigenlijk continu af op de helft van Excelsior. Ook nu weer heeft Peck de bal. Het gaat breed naar Sepp van den Berg. En zo staat alles eigenlijk op de helft van de Rotterdammers. Die wachten af en die zijn hier gekomen voor een puntje of om gewoon snel om te schakelen in de tegenhavel. Dat kan Excelsior goed. Dat heeft het Vaak bewezen in uitwedstrijden. Maar Peck staat verdedigend vrij goed. Heeft tot nu toe één kans weggegeven. Dat was die mogelijkheid, of die reuze kans... voor Ali mesa na naar die prachtige paas van Ryan Koolwijk. Maar zeker nu ook weer in de slotfase van de eerste helft. We zitten inmiddels in minuut 41. Is Peck Zwolle heer en meester. Het is Sentler, heeft nu de bal. Gaat naar de linkerkant, naar Mokhtar. Af en toe speelt Excelsior ook hard. Gele kaarten gezien, al voor Matthij en ook de Wijs. Had zojuist geel moeten krijgen van Schadig. Hij terecht de baks, maar uh, die spaarde de verdediger van Excelsior. Het is uh, Ehizi Boué over de rechterkant, combinatie met Thomas. Ehizi Boué is doorgelopen, kijk, dat bedoel ik. Die opkomende backs, continu gevaarlijk, maar de bal gaat nu over de achterlijn. Corner, want die bal is toch nog geraakt door een speler van Excelsior. 41 minuten, 1-0 voor Pek tegen Excelsior. See, it doesn't matter where we all go. it doesn't matter if the same road. It's Natalie In Wembley. Ik zie de goal na goal. <laughs> ja. En wat zei ik? Nou, hoop op een opleving van. Wie noemde ik? Christian Eriksen. Eriksen. En die scoort. Het is 1-2 bij de Spurs. En hij doet dat knap. Nou ja, knap. Met een beetje mazzel. Hoort er ook bij. Eriksen scoort vlak voor rust. Het is 1-2 bij Spurs Manchester City. Naturally. We gaan naar Pex Excelsior, Richard van der Maan. Toch altijd nog maar 1-0. Op Pex Wolle, twee kopballen weer gezien van Partijcek. Die was er dicht bij de spits. En Thomas ook vanuit een scrimmage, waarbij Christin de bal eigenlijk voor de middenvelder legde. Met de rechterhand schoot over het doel van Excelsior. Het is 1-0, schitterende goal van Younes Moktar. Dat is allemaal al even geleden. En de scheidsrechter Baks die wil nu de bal omdat er een. Stuitbal gaat komen. Daar denk ik. Uh, nee, de bal wordt sportief uh, teruggegeven. En dan is het ook meteen rust in Zwolle. 1-0 dus de voorsprong voor de thuisploeg. En uh, ja, Excelsior heeft eigenlijk heel weinig te vertellen gehad in de eerste 45 minuten. Eén kans dus voor Ali Messehoed. Maar pek veel en veel beter. En dus de verdiende 1-0. Volgens mij Manchester hij ook veel en veel beter. En die, maar ook toch maar 1-2. En die uitkamp. Ja, een, ja ja ja we horen je ja ik ben er wel hoor we waren ja. even kwijt maar je bent er ja, weer nee, ja. Maar je kan ook heel twee, hard he? dan hoor je hem ook. Ja, het maar 1-2, een... hè? He? Het is maar 1-2. Uh, maar de Spurs komen aardig in de wedstrijd. Worden eigenlijk ook wel een beetje geholpen hoor, door Manchester City. Vorige week was het 2-0 voor uh, City tegen Manchester United. En toen uh, werd het uiteindelijk 3-2 voor Manchester United. Ook die 2-0 voorsprong toen van City uh, verdwenen. Nu is hij nog niet verdwenen, want City leidt nog met uh, 2-1. Maar ik heb al twee gele kaarten nu gezien aan de kant van uh, City. Zojuist dus eentje voor Gabriel Jesus. De man die uh, scoorde bij de eerste goal dus maakte voor Manchester City. De tweede was van Gundogan uit de penalty. Maar Eriksen bracht de spanning helemaal terug naar 1-2. We zitten in de slotminuut van de eerste helft Met balbezit voor Davison Sanchez. Wat is dat toch een geweldig Maar dat wist wel al toen hij bij Ajax speelde. Hij kreeg de bal aangespeeld van de andere ex ziet Jan Vertongen En weer een derde ex ziet had uh, gescoord met Christian Eriksen. De laatste aanval voor de eerste helft Met de bruine even meenemen. Bal voor het doel wordt weggewerkt door de verdediging. Trip hier. En zo blijft het 2-1 voor Manchester City tegen Tottenham. Gaan we naar Vitesse tegen Sparta Ragna? Ja, toch een bijzonder avondje geworden. Hè? Ja, maar we houden er nu wel mee op met dat ja. bijzondere avondje. We stoppen aan het begin van de tweede set. Om het daar even op te houden. Want 6-0 en 1-0 maakt samen 7-0 voor de tweede keer dit seizoen. Hè, want Sparta... Verloor natuurlijk van Feyenoord thuis, ook al met die cijfers. Ooit werd het 9-0 bij Ajax in Amsterdam. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, valt het nog mee? Maar uh, ja, hier is al veel over gezegd. Uh, heb je nog vragen? Want volgens mij ben ik wel klaar met dit uh, duel. Ja. Nee, geen nee, vragen. Hè? Nee, nee. nee, nee. Alles nee. Beantwoord. ik denk dat uh, Kramer nog wat vragen moet beantwoorden. Ja, ik denk niet dat hij voor de camera komt. Vitesse Sparta, 7-0. Dus gaan we naar Herenveen. Die spelen in Venlo en doen ook goede zaken. Jan Vincent van Zuiden. Ja, want ze staan met 2-0 voor tegen VVV. Dat nu in de aanval is. Uh, opnieuw een strafschop wil als Danny Post naar de grond gaat, maar uh, scheidsrechter Hichler geeft er niet nog eentje. Want in de eerste helft gaf iedereen aan VVV, die werd gemist. Het blijft 0-2. Het had 0-3 moeten zijn. Want een reuze kans kreeg Reza, zeg. Op aangeven van Mihailovic. Hij stond bijna in het doel. Hij kopte goed naar de grond toe, Reza. Maar hij kopte zo hard naar de grond dat die bal over het doel heen stuiterde. Dan had het 0-3 echt moeten zijn. Nou, die wedstrijd is wel beslist. De laatste minuut loopt. Het is 0-2. Herenveen doet inderdaad wat jij al zegt. Om, uh, doet wat het moet doen. Want alle ploegen om Herenveen heen hebben gewonnen vanavond. Ado, Vitesse, Peck staat er goed voor natuurlijk. 1-0. Wel natuurlijk de wedstrijd uit uitspelen tegen Excelsior. Maar ja, Herenveen doet in ieder geval zelf wat het moet doen. Dat is winnen en zo in de race blijven voor de playoffs. Het uh, is nu een vrije trap op de middenlijn. Waar... Um Pellen van Amersfoort. Een beetje bakken nog. Maar nee, het heeft allemaal weinig meer uh, omhakken. Drie minuten extra krijgen we er nog bij. Maar VVV gelooft het wel. De mensen hier in Venlo geloven het wel. Want uh, het merendeel loopt inmiddels uh, terug richting auto. Gelooft het wel. Heeft het wel gezien. Voor de tiende keer op rij geen overwinning voor VVV. Ja, dan lijkt het toch een beetje een nachtkaars uit te gaan. Hoewel het natuurlijk een knap seizoen is van VVV. Daar kun je niks van zeggen. Want ze hebben zichzelf veilig gespeeld. En dat is uh, al een uh, prestatie op zich voor uh, VVV. Maar ja, tien keer op rij niet winnen... Dat is dan toch uiteindelijk ook niet wat je wil. laatste zege was trouwens tegen Feyenoord. 1-0 werd het begin februari. Toch een uh, legendarische overwinning voor VVV. Maar daarna geen vervolg aan kunnen geven. VVV nu wel in balbezit met het post. Blessuretijd loopt. Drie minuten extra dus. En uh, balbezit nu op het middenveld. Voor Van Brugge. Van Brugge speelt Rutte aan. Rutte met de lange bal naar T. Daar zit de Hansen tussen. Ja, dan uh, is de Heerenveen-doelman ook attent in de blessuretijd. Hij Plukt die bal weg voordat die gevaarlijk kan worden. Hij wil natuurlijk graag de nul houden. Want dat is voor een doelman altijd een doel op zich in zo'n wedstrijd. 2-0 dus de stand voor Heerenveen. Waar nu een overtreding wordt gemaakt door Flap. Gaan we zo dadelijk denk ik horen wie de man van de wedstrijd wordt. Nou ben ik benieuwd wie het publiek in VVV vindt dat er toch nog een bos bloemen verdient. Ik denk misschien die doelman wel. Want die heeft er best nog wel een aantal uitgehouden. Die Oenderstal. Die ziet nu dat er een vrije trap genomen gaat worden door Van Brugge. Die pompt die bal het strafschopgebied in uh, richting uh, de Seuntjes. De, center, of de valse spits, de schaduwspits daar achter T, uh, Maar hij uh, komt uiteindelijk niet in balbezit. Heerenveen werkt weg. bal wordt aan over de zijlijn geschoten. Het is Labiel die mag ingooien. Danny Post, Danny Post ja. wordt uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Ja. Ja, ja, hij krijgt hier ja. het bosbloemen. Toch nog iets overgehouden aan deze wedstrijd. Labiel zet nog een keer voor. Wordt die bal weggewerkt door Heerenveen. Wordt die opgevangen door Van Brugge. V Flap schiet die bal naar voren toe richting Reza. Die gaat er nog wel achteraan. Maar ja, het is meer een beetje plichtmatig nu. Van de spits van Heerenveen. Die dus wel weer een doelpuntje meepikte. Zijn achtste van dit seizoen uh, Reza. Hij uh, ziet nu dat... Uh, VVV nog een keer probeert via La Biel aan de linkerkant. Een, uh, oh, een mooie bal, een scherpe voorzet richting uh, of nee richting Emiel ja, Ries Jacobsen. Die is nog in de ploeg gekomen voor de tweede keer dit seizoen in de eredivisie. Mag hij een paar minuten meedoen. nou Dit was toch nog een kansje voor hem om zich een keer te laten zien in de eredivisie. Maar het was niet aan hem besteed. VVV wil toch nog wel in deze slotfase, in de blessuretijd. Als Post nog een keer die bal krijgt. Flap werkt hem weg, maar VVV plukt hem alweer snel van de voeten van Flap af. Dus kan post nog een keer komen. Sliding van Dumfries. Geen overtreding. Bal weer weggeroeid door Heerenveen. Dat die ballen gewoon allemaal wegpeert. Zit geen lijn meer in het spel. Het is gewoon die voorsprong vasthouden, die wedstrijd uitvoetballen. En zo opnieuw een overwinning bijschrijven dit seizoen. VVV mag nog een keer gooien. La Bue staat klaar. Het doen. Doet het ver. Doet het naar um, Torino Hunter die in de ploeg is gekomen. Hichler ziet nog een keer een overtreding. Ik denk nou, fluit maar voor het einde. Maar nee, de scheidsrechter vindt het nog niet genoeg. Geeft nog een keer een vrije trap. Laatste mogelijkheid denk ik voor VVV om nog een eretreffer te maken. Want meer zal er niet in zitten voor de ploeg van Mauri Stijn. Die trouwens wordt genoemd als opvolger van Jurgen Streppel bij Herenveen. Uh, een van de mogelijke opvolgers. Want Streppel vertrekt na dit seizoen. Nou, komt die vrije trap nog. Van Krooy brengt hem voor. Wordt weggekopt. Afvallende bal is voor Hunten. Schiet hem nog een keer weg. Uh, schiet hem nog een keer in. Dan werkt Dumfries weg. En dan is het klaar. Wint Heerenveen met 0-2 bij VVV. Blijft Heerenveen gewoon meedraaien bij die playoffplekken. En voor VVV ja dat staat twaalfde. Dat zal het ook na dit weekend blijven. Want de ploegen daarachter hebben minstens vier punten achterstand. Ja, VVV. Kijken wat er nog te halen valt dit seizoen. Maar, maar naar Heerenveen, daarna gaat het om, die gaan uh, op weg naar de playoffs. 0-2, VVV, Heerenveen. Drie wedstrijden zijn dus klaar vanavond. Vroeger op de avond, ADO Twente 2-1. VVV, Herenveen 0-2 en Vitesse Sparta, mocht u het gemist hebben, 7-0. Het is rust bij Pexwolle, Excelsior, staat het 1-0. En het is rust bij Tottenham Hotspur tegen Manchester City. De Premier League 2-1 leidt daar Manchester City. Morgen, we gaan eens even wielrennen, want op zaterdagavond... u weet het inmiddels wel, kijk eens, Steven Dalenboot en Maarten Ducro... eigenlijk wekelijks vooruit naar de klassieker op zondag. Morgen is dat onze eigen klassieker, de Amstel Gold Race. Dus zitten de heren in Maastricht voor ons klaar. Heren, goedenavond. Hoi Tom, goedenavond. Luister even mee. Zo klonk het vandaag op de Bemelenberg. Duizenden fietstouristen reden daar de toertocht... En één van hen was Maarten Ducro. Maarten, hoe was het vandaag? Nou, het was ideaal fietsweer. Uh, er waren verschillende mensen bij die gewoon uh, uh, extatisch werden... en, en religieuze ervaringen hadden over uh, wat ze meemaakten die dag. Nee, serieus, het was een beetje mist die optrok en warm werd het. En het was geweldig. Dit was op de Bemelenberg, het geluid wat je nu hoort. Ja. Die Bemelenberg ligt uh, in de volle finale, hertekende finale van de... Amsterdam Gold Race voor de profs. Kun je uitleggen wat er precies veranderd is dit jaar? Ja, wat De moeilijkheid met, uh, met het parcours tot nog toe was... tenminste van de laatste twee uh, jaar... was dat de Kouwberg altijd een kilometer voor de finish lag... en dan zat iedereen daarop te wachten. En wat ze vorig jaar al deden was... Uh, de Kouwberg, uh, daar legden we na... De laatste passage van die Kauberg nog een lus van 15 kilometer. Maar die ging over brede wegen. Dat gaf vorig jaar overigens wel een heel voorspelbare winnaar. Maar op een totaal andere ja. manier. Dat was heel erg leuk, Sielberg. En dit jaar hebben ze iets geniepers gedaan. Dan kom je maandag boven op de Bemelerberg. En dan ga je bij het restaurant, het gasthuis, ga je linksaf in piepkleine weggetjes. En dat zijn Limburgse piepkleine weggetjes. Je hoeft niet meer te klimmen. Maar het is links-rechts, links-rechts. Het is, is een hè? Ja, en aanvallers hebben direct uh, een voordeel. Want je kunt daar bijna geen. Een achtervolging organiseren, dan moet je echt even je best voor doen. Er zijn geen brede wegen waar je lekker overheen bond oh. met de groepie. Nou, Tim Wellens is het met je eens. Hij zegt ook, het is een in het voordeel van de aanvallers deze nieuwe aankomst. Tim Wellens is dus, de winnaar van de Brabantse Pijl afgelopen woensdag. Hij legt uit waarom. Omdat de weg heel smal is en een beetje technisch. Waardoor als een aanvaller meer kans maakt voorop te blijven. Ik bedoel, als iemand aanvalt en je zet voorop een smalle baan... heb je veel meer kans om voorop te blijven... dan een brede baan waar het ploeg van de concurrentie makkelijker naar voren kunnen komen om te rijden en te controleren. Ja, want dit is voor een deel echt een, een boerenlandweggetje. Ja, inderdaad. Ik wist zelfs niet dat daar een weg was. Dus uh, een parcours kennis al toegenomen. Ja. En is, dat is goed nieuws voor, voor jou, lijkt mij. Ja, voor um, veel mensen die moeten aanvallen om uh, te winnen. Dus uh, ik ben daar een idee niet één. Ik denk dat er redelijk wat mensen zijn die alleen wel aankomen. Ja, dat is de andere kant van het verhaal. Het lijkt wel alsof iedereen nu in het peloton zich opricht van... hé, hey, wacht eens even, hier is, hier is misschien wel wat te halen voor mij. Ja, inderdaad, volledig correct. Um, dus het is dus altijd afwachten tot het moment daar is... om te zien wanneer ze beginnen aan te vallen. Maar het gaat een heel belangrijk punt worden. Maar je hebt vaak een handjevol favorieten hè, bij zo'n klassieker. Soms wel eens meer dan vijf, soms wel eens tien. Maar ik heb echt het idee dat er nu wel... Dat er nu al 30 of 40 renners zijn die denken te kunnen winnen. Ik zit met mijn, uh, met mijn roze markeringstift. Uh, ik heb het blaadje maar weggegooid. Want ik had het helemaal roze geschilderd. Iedereen maakt... Uh, kijk, het is op dit moment zo'n hoog niveau. En sinds vorig jaar zien we dat er uh, best vaak aanvallen van ver af zijn. Denk als Hubert vorig jaar. Uh, dus het betekent dat er meer mensen kans maken om iets te doen. En dat de controle heel moeilijk is. Nou, uh, als je dat op... Uh, de, de startlijst loslaat, dat idee. Ja, dan, dan, dan zijn er echt heel veel jongens die aan elkaar gewaagd zijn. Dus staan er staan namen op, er staan echt grote namen op. Je zou haast wel zeggen: een WK waardige. Nibali rijdt mee, uh, Valverde is erbij, Isagier, Sagan de wereldkampioen, uh, Kwiatkowski, Matthews. En je zou haast zeggen: En de Nederlanders dan? Nou, Balkan Mollema is er, uh, is er ook gewoon bij. Hij reed al drie keer eerder in de Amsterdam Gold Race in de top 10. Nou, ik wil gewoon een mooie koers rijden. Dat is mijn doel. En uh, ja, liefst natuurlijk met, met de resultaten, met een goede uitslag. En ja, zelfs als dat niet mogelijk is, wil ik hem in ieder geval laten zien. Ik denk door slim te koersen, uh, denk dat ik een heel eind, eind kan komen. En uh, ja, met deze conditie denk ik dat er nog steeds een goed resultaat uh, in zit. En dan hebben we Wout Pools nog. Hij brak zijn sleutelbeen in Parijs-Nice. Um, maar hij is dus net op tijd fit. Uh, zou, je, zou je hem een favoriet mogen noemen? Nee, absoluut niet. Hij is uh, helaas in, of in een hele gunstige positie in Parijs niet gevallen. Ik snap niet dat hij mentaal overeind blijft. Ik zou er echt toch wel een beetje van zak en as raken. Maar, maar hij, hij zou hij hier ook helemaal niet starten eigenlijk. Nee, nee, maar hij zit net weer een beetje op de fiets. En, uh, nou, dat, uh, ik zou een beetje bang zijn voor mijn sleutelbeen. Maar uh, zeker in, in, in, in uh, de Race. Een, een listig koers. Ik ga ja. je even onderuit met je voorwiel. Dat gebeurt hier uh, herhaaldelijk. En uh, Dan ben je juist je sleutelbeen. Maar goed, hij uh, gaat rijden. Mooi. We, weet je eigenlijk wat zijn beste klasseringen? Dat is even een, een, dat is een, een vraag. geniepige vraag. Wat zijn dat beste eh, klasseringen is geweest in de Amsterdam Gold Race van Wout Poels. Ik in ik eigen Limburg. Mijn, mijn database moet ik erop naslaan dat je weet. Het vraagt hem zelf. Nou, dat is precies wat, uh, wat Hancock deed. Het zal denk ik iets in de 50 zijn, denk ik. Nou, valt mee, 41ste, twee jaar geleden. Oh, dat is me best goed aan. <laughs> ja, maar voor de rest een paar keer uh, ja, uh, niet gefinished. Uh, ergens in de 100. Waar, waar, waarom matcht dat niet, Wout Poels in de Gold Race? Ja, dat uh, snap ik ook nog niet helemaal. Nee, ik heb hier nog nooit echt een hele goede uh, uitslag gerekend. Ik denk de beste keer was twee jaar geleden, aan daarna won ik Luik. En toen werd ik ook nog vierde in de Waalse Pijl. Dus ik heb vaak een beetje de Amstel nodig om goed te worden voor die andere twee koersen. Dus uh, ja, misschien moeten ze een keer, uh, moet ik de Brabense Pijl dus een keertje nee. eerst gaan rijden, dan pas de Amstel. Wie is je favoriet morgen? Ik heb Valverde opgeschreven. Iedereen die pretenties heeft om te winnen... Uh, moet door die slopende koers heen... die zo slopend is omdat het mentaal heel zwaar is... met al die draai draaien, keren op en af. Je wordt er echt helemaal gestoord van. Dus wie het meest zuinig kan zijn op zijn mentaliteit... moet dat zeggen dat hij geestelijk het meest fris blijft... die kan niet. En dat mag Valverde, ja, vind ik. Jouw grote favoriet. Ja. Hoe laat kunnen we jouw vakkundige commentaar morgen... op de televisie horen, Maarten? Uh, is het ik, weer een strik, strikvraag? Ja, dat dit. zijn echt strikvragen. Nou. Want ik ga dan morgen lekker naar de start en dan is de koers voor mij begonnen... en dan ga ik ja. naar de aankomst en dan hoor ik wel... Uh, nou, de uitzending maar... begint om tien over één volgens mij op okay. uh, NPO 1. Ja, maar dan beginnen we met de vrouwen, he. pas even op. Ja, nee, de vrouwen rijden ook. Die, die starten trouwens morgen om tien voor elf hier op de markt in Maastricht. De mannen starten om half elf. Het is natuurlijk ook te volgen, Tom, op de radio morgen... vanaf twee uur uiteraard in de Lijn. Het is niet alleen PSV Ajax, maar dus ook de 53e editie van de Amstel Goldrace. Heren, dank daar. Mooie avond in Maastricht. Voorbereiding dus op de Amstel Goldrace morgen. We gaan weer terug naar het voetbal. De eerste wedstrijd vanavond was die tussen Ado en Twente. 1-1 bij de rust, maar 2-1 winst dus voor Ado op hekkersluiter Twente. Slecht nieuws voor Twente, maar Ado maakt door die winst nog steeds kans op de play-offs op Europees voetbal. De eerste helft overigens was het tempo wel wat te laag van het team van Anfels Groenendijk. Ja, en dat heb ik ook uh, me afgevraagd hoe dat uh, mogelijk is. We, we doen onszelf daarin tekort. We hebben een vol stadion. Dat hebben de jongens voor elkaar gekregen dit seizoen. Dat de mensen weer komen. Ik uh... wil de play-offs halen en je de eerste acht komen. We hebben iets om voor te spelen, net als, het, als Twente natuurlijk. Uh, wij willen dat inderdaad afdwingen. Ja. ja, dan moet je veel beter voor de dag komen als wat wij hebben gedaan. En, en met name ook aan op, uh, op duelkracht. Wij willen altijd graag vooruit verdedigen. Ja, we, we stonden overal op drie, vier meter. En ja, hoe dat dan komt, um, ja, dat zijn niet de dingen die wij natuurlijk afspreken. En ja, dan moet je toch weer uh, allerlei trucs uithalen. In de rust zijn we bezig geweest uh, met elkaar, met de staf. Wacht even, wacht even. Nu ga je snel, hè? De rust dat was natuurlijk al een hele andere rust uh, dan je dacht ja. te gaan meemaken, omdat die goal van Johnson net nog even viel. Dat klopt, en toch veranderde dat niet uh, mijn stemming, want uh, ik heb gewoon een, een, een slechte eerste helft gezien van, uh, van, van onze ploeg maar het klopt wat je zegt uh, ja, dan is eigenlijk Lex Immers degene die dat vuurtje dan aansteekt en die daar de bal verovert op een manier zoals wij dat graag van hem zien vooruitverdedigend en uh, ja, dat voortchecken wat hij goed kan ja, en dan komt Johnson, dat is wel de man in vorm het is een afmaker. Hè? Ja, maar het, is een, het blijkt gewoon dit seizoen gaandeweg het jaar, blijkt dat gewoon een prima spits te zijn. Die, die zich ons spel heeft eigen gemaakt en die, uh, ja, die levensgevaarlijk is, ook uh, in de diepte. Want hij maakt er ook het beste van als de voorzet, uh, nou niet echt, als de voorzet bedoeld was, maar niet zoals die bal van kanon die hij van achter uh, meepikt. Het is ongelooflijk, maar hij gaat ook voorop in de strijd. Hè? Dat is wel een beetje wat in hem zit ook. Hij wil ontzettend hard werken voor het team. Um, ja, en in het begin uh, lukte dat niet uh, vanavond. Maar uh, ja, toen hij die goal eenmaal maakte... werd hij steeds beter ook in de wedstrijd. En ik vind wel dat we de tweede helft wel uh, een hoger tempo hebben gespeeld. En wel ons niveau hebben gehaald. En dan weet ik nog steeds dat wij uh, niet die ploeg uit de rechterrij... Echt ondersteboven spelen, dat is ook, heeft ook met uh, kwaliteit te maken. Maar, je wint. maar we winnen uiteindelijk wel weer op een manier die ook wel bij Ado hoort. En, en, en ja, dan dwing je het toch af. De tweede helft ja, speelde het zich voornamelijk af op de helft van Twente. En uh, ja, hebben we ook de kansen gekregen. Vons Groenendijk dus de winnende trainer van Den Haag. Tweede helft begonnen, Pek Zwolle, Excelsior. Boer zoekt solo, Richard van de Maan. Nou, nou, nou, die maakt het <laughs> ja. zichzelf wel even heel moeilijk inderdaad, Tom. Ja, tja, ontzettend. Maar goed, uitstekende keeper. Maar dit uh, liep maar net goed af. Hij wilde een beetje te mooi doen. Kapte eerst uh, een uh, tegenstander uit en daarna kwam uh, ook Van Duinen nog op hem af. Het liep uiteindelijk uh, dus... Uh, met een sisser eraf voor de doelman van Peck Zwolle. Het staat 1-0. We zijn 47 minuten onderweg. En Peck Zwolle was in de eerste 45 minuten duidelijk de betere ploeg. Excelsior vooral tegenhouden. Paar kansjes. Loeren op de omschakeling. Op een fout van Peck. Maar daar staat het zeker centraal ook achterin. Met Sentler en Van den Berg staat het goed. Nu komt Excelsior wel eventjes opstoom. In de eerste minuten van de tweede helft. De bal gaat naar de zijkant. Maar er is een overtreding gemaakt. En dan komt dezelfde boer richting die bal. Bal lopen, maar Sentler die zegt laat mij die vrije trap maar nemen. Net buiten het uh, strafschopgebied. Mooie goal gezien in de eerste helft van uh, Younes Moktar. Zijn achtste van dit uh, seizoen. Veel kansen ook voor Peck Zwolle. Zeker in het laatste kwartier met uh, Piotr Particek. Die ook nu de bal krijgt. Maar hem niet kan aannemen met zijn linkervoet. En zo rolt hij dan richting Christin De keeper vanavond van Excelsior Theo Zwarthoed op de... Bank neergezet door Mitchell van der Gaag. En uh, Christin Zon mag het seizoen afmaken bij Excelsior. Dat uh, eigenlijk al veilig is, nog niet helemaal officieel. Nu aan de linkerkant met uh, Elbers wordt verdedigd door Eizi Boué. En die uh, verdedigt daar uitstekend. Bal gaat over de achterlijn. Aanvallen van Peck komt er niet aan. En dus heeft uh, Boer hem alweer klaargelegd voor een uh, doeltrap. Drie minuten gespeeld in de tweede helft, nog lang niet alle mensen hebben. Weer hun plekje gevonden hier. Komen allemaal nog uit de ruimtes. Het is 1-0 een terechte voorsprong voor PEC. I know right now Imagination you so. We nog live hier bij de Lijn en Omstreken Tim Knol, Kids Heart. We gaan naar Andy Houtkamp, die kijkt naar Tottenham Hotspur. Manchester City begon aan de tweede helft, Andy. Ja, gisteren live en vanavond live. Wat willen we nog meer? Ja. Het is een mooie wedstrijd tussen Tottenham en Manchester City. Want City staat wel met 2 1 voor, maar Tottenham is de tweede helft goed begonnen. Eriksen met de vrije trap, gevaarlijk richting Kane, stond wel buitenspel. Dus zelfs als hij gescoord had, had het niets opgeleverd. Maar dit wordt een tweede helft. Ja, die kon wel eens heel erg aardig worden... En dan blijkt maar weer, hè, toen het 2-0 stond en City zoveel sterker was dan Tottenham... dat dat uh, eigenlijk uh, niet altijd uh, iets zegt met voetbal. Want voetbal is dermate leuk dat het uh, zomaar kan omkeren. Nu balbezit voor Walker van uh, Manchester City. Wordt even door Dallielli aangevallen. Brengt de bal dan uh, terug naar Sterling. Sterling balletje breed. Naar Kundogan, maker van een penalty. Een penalty die overigens onterecht werd gegeven. Want de keeper van de Spurs maakte een overtreding op Sterling net buiten strafschopgebied. Het was wel een overtreding goed voor een rode kaart. Hij kreeg geel en ook nog een penalty tegen. Die werd benut door Kundogan. Nu gaat de bal over de zijlijn. Hebben we 49,5 minuut gespeeld. Oftewel zitten we in de vijfde minuut naar rust bij Tottenham tegen Manchester City. Staat het 1-2. 1-2 dus daar 1-0 bij PAX Volley Excelsior, Richard. Had zomaar 2, misschien zelfs wel 3-0 kunnen zijn. Peck Zwolle veel kansen. Peck Zwolle heel veel de bal nu over de linkerkant met Mokhtar. We zitten in minuut 53. Die kijkt dus naar een loopactie van Thomas. Die heel veel diepgang in zijn spel heeft. Ook weer in dit duel zojuist weer een kans voor Peck met Poyotter Particek. De centrumspits kreeg hem van Ryan Thomas in de as van het veld. Maar Particek prikte de bal net naast het doel bij Christensen. Nu is er een corner aan de linkerkant. Waar... ...waar Mokhtar altijd staat om die hoekschoppen te nemen bij Peck Zwolle. De centrumverdedigers zijn mee, Sentler en ook Van den Berg zie ik daar staan. Daar komt de trap van Moktar. die gaat richting de tweede paal. En dan is het bij Thomas niet goed, de aanname. Bal gaat via de Nieuw-Zeelander over de achterlijn en dus mag Christensen de bal gaan oprapen. Het verschil tussen deze twee ploegen is vijf punten. Peck staat zesde, Excelsior tiende... De Kralingen is nog een hele, hele kleine kans om de play-offs te halen. Ze staan daar eigenlijk een beetje in een soort niemandsland. Maar Excelsior heeft natuurlijk een uitstekend seizoen. Ook weer nu achter de rug onder leiding van Mitchell van der Gaag. Lage begroting als je dat afzet tegen heel veel andere clubs in de eredivisie. En dus is het een prima prestatie dat die ploeg uit Rotterdam nu alweer veilig is. En ook volgend seizoen... Opnieuw dus in de eredivisie mag spelen. Bal gaat hard omhoog. Sendler richting partycheck. Dan twijfelt Massop daar. Maar blijft hij toch wel goed geconcentreerd kijken naar de bal. Klein duwtje van Namli in de rug. Maar de bal via het hoofd van Massop in de handen van Christensen. En dan weer meegegeven aan Mathij. De verdediger van Excelsior. Maar een slechte paas op het hoofd van Sendler. Het is wat rommelig in de eerste tien minuten van de tweede helft. Pek ook nu weer de betere ploeg. Met dus zojuist die grote kans voor partycheck. Nu wordt er gekopt opnieuw door Milan Massop aan de linkerkant van het veld. En dan kan Karsia er vandoor. Die kan wel wat met een bal. Karsia nu het strafschopgebied in. Daar gaan dan twee spelers in het strafschopgebied neer. En Bax geeft een penalty voor Excelsior. Het is een overtreding van Ehiziboué. En de bal gaat op 11 meter. Boer begrijpt er helemaal niets van. Gaat direct richting scheidrechter Bax. Het was een actie van Levi Karsia Die glipt daar tussen twee man door. En dit is een smalboer. Dit is uh, niet een terechte penalty zoals ik dat zie. Want er is maar... Ja, heel, heel licht contact met de rechterarm van Ehisi Boué. Carcia gaat heel graag naar de grond. En ik kan me die uh, woede, vooral bij Boer, kan ik me wel wat voorstellen. Die snelt direct richting Bax, maar de bal gaat dus op 11 meter. Licht aan een speler geblesseerd. Ook nog van Excelsior in het uh, strafschopgebied En het wachten is nu op het nemen van die penalty. Er is uh, verzorging ook bijgekomen. En Boer, die trapte nog maar eens een fles weg. Het is Garcia die daar dus uh, en val werd gebracht door uh, eh maar zoveel gebeurde daar toch niet een. Uitgelezen kans dus voor Excelsior om langzij te komen in de 56 e minuut. Excelsior dat nog niet of nauwelijks gevaarlijk is geweest in deze wedstrijd. Een grote kans hebben we gezien voor uh, Messa Oet. Die had er absoluut in gemoeten. Maar het is vooral Excelsior dat de onderliggende partij is. En Pek maakt het spel. probeert het publiek te vermaken. En er wordt natuurlijk nu ook gefloten richting Levi Garcia. Die uh, nu... Buiten het veld wordt gedragen, maar echt geblesseerd is hij niet. Ik geloof dat bijna niet of hij moet verkeerd terecht zijn gekomen van Duinen. Hij heeft de bal in de hand. Kijk nog eens even richting Levi Garcia. En Diederik Boer concentreert zich op de doellijn. Penalty voor Excelsior dus. In minuut inmiddels 57. Het kan 1-1 worden. Mike Van Duinen staat klaar. Concentreert zich. Van Duinen die in de belangstelling staat van Peck Zwolle. Er is al een bot gekomen. Maar tot nu toe is dat afgewezen door Excelsior. Zeventje, of door uh, Pek Zwolle van Duinen concentreert zich. Blaast nog eens eventjes. Neemt dan een heel kort aanloopje. Het is uh, niet veel. En dan 1, 2, 3. Schiet. Keeper op het verkeerde been. Bal gaat recht door het midden. En het is 1-1 geworden. Excelsior komt dus zij door een strafschop. benut door Mike van Duijden. De actualiteit van de geschiedenis. We gaan nog snel even naar... Nee, we gaan niet. OVT. Met deze week. Als je... Levenslang gevochten het en zo. Bakwan terreur in Amerika. En ineens voelt het hoeft niet meer. Spelen op de Boterberg in het Brexit Museum. En. de hele sekskermes en de sekskicks waarmee we verveeld worden. Ridder van Rappert, Don Quixote van de jaren 60. Welkom hier. OVT. Op NTO Radio 1. Morgenochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. <tied>